ook krijgen honderden ziekenhuismedewerkers in Brabant dit weekend... het verzoek om zich te laten testen op corona. Dat gebeurt op vrijwillige basis. De uitslag wordt maandag of dinsdag verwacht. De RIVM adviseert iedereen in Brabant die lichte klachten heeft... om dit weekend thuis te blijven. De eerste bussen van studentenvereniging Vindicat zijn aangekomen in Groningen. Zo'n 900 studenten van de vereniging waren op wintersport in Noord-Italië. Ze zijn een dag eerder teruggekomen vanwege zorgen over het coronavirus...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 Toebak leeft, toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Vijf over negen, fijne toestellen we aan Straks een stukje geschiedenis vandaag, 7 maart. Een hoop oorlogsgeweld wat we aan jou gaan presenteren. Maar eerst uit het zonnige Zandvoort, de heer Spectre. Zijn plezier de Simplicity Spectre hier in de zaterdagmoediging. En kijk in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, het is vandaag 7 maart. En wat gebeurde? In, uh, in, 7 maart 1941. De U-boot van de, van de Duitsers wordt getorpedeerd. En daar aan boord zit uh, Gunter Prien. grappig is, ik weet heel veel Gunters. En ik vraag me altijd af of, zeg maar, of die Gunter vernoemd is naar deze Gunter. Dat was echt een volks. Oh, een held gewoon, onderzeebootkapitein... die echt gigantische prestaties heeft uh, gedaan. Hij is onder andere zeg maar, is hij de, de thuishaven van de Royal Navy... op uh, Orkne-eilanden, uh, bij Engeland... is hij gewoon de haven binnen uh, Hij is uh, met zijn onderzeeboot boven water... is hij de, de rivier afge, afge, afgevaren. Heel veel soldaten die daar langs die rivier zeg maar, stonden... die hebben die onderzeeën wel gezien. Maar ze dachten, oh dat is gewoon eentje van onszelf. Nee, ja. dat was eentje Aha. van de Duitsers. Dus die is zeg maar de haven binnengekomen. En die heeft daar gewoon een tijdje onder water gezeten. Tot een gegeven moment daar de grootste uh, uh, uh, uh, uh, een boot binnenkwam. Die ze eigenlijk wilde torpederen. En toen heeft hij daar vier torpedes op afgevuurd. Weer ondergedoken. Heeft er een tijdje gezeten. En uiteindelijk hebben ze bijna niet eens... Geweten dat ze door de Duitsers waren aangevallen. Dat is En een heel met, hoe dachten ze dan dat, dat die boot zomaar de lucht in was gegaan? Ja, ze dachten eerst door een, door een luchtaanval misschien. Oké. Okay. Maar uiteindelijk is hij weer ja. uh, doorgegaan voor de, de zon opkwam. Dus het ja, gebeurde was. Ja, het verhaal dat hij ergens in Amerika echt een heel grote vloot. Uh, dat ja? die allemaal neergehaald hebben, of neer uh, tot zinken gebracht hebben. Ja. En, uh, en, uh, en dat hij daardoor uh, echt zoveel. Uh, ze noemden dat ook uh, de wolfruide. Dat, dat was de tactiek. Ja. Dus dat ze inderdaad als wolven eromheen gingen. En ze aan alle kanten... Ja, ik geloof dat je een of andere Engelse boot heeft gezien. En, en toen dacht hij hey hé, dit zijn, dit zijn heel veel boten bij elkaar van de Engelse vloot. Die kan ik niet in mijn eentje zeg maar aanvallen. Dus heeft hij een, een, een bericht uitgestuurd. En toen kwamen er meer En die hebben uiteindelijk Dagenlang we? hebben ze gevolgd. Tot op een gegeven moment, dit was de juiste positie. Toen hebben ze ze allemaal getorpedeerd. Daar is geen film van. Uh, ja, wel. daar is zeker een zeebotenfilm film van. Dat dat was deze dan? Ging het daarover? Nee, dat nee. ging weer over iets anders. Dat was een hele zware film. Ja, das ik, boot. Vond ik, ja ik vond ja. Daar hebben we echt niet vrolijk van gewoon. Nee, nee, nou goed, dit ja. is Gunther Prien. Echt een volksheld. Lekker. In Duitsland en uh, in 1941. Toen zou hij al niet meer gaan varen. Hè? Toen zeiden dus ze al tegen hem. Hé hey, jong, je bent een grote held. Je hebt zoveel. Hij had volgens mij iets van 30, 31 uh, geallieerde schepen. Had hij zeg maar torpedeerd. Dus hij had zijn geld wel verdiend. Toen hij zei hij, "Nou, ik wil nog één keer varen. En toen voelde hij hem al aankomen. Net dat was op, een, uh, was op 7 maart 1941. En toen werd hij zelf uh, werd hij geraakt. Ja, dus. eentje dat was dan... Nou ja. Dat had hij nou op... niet moeten doen? Nee, hè? dat had hij nou niet nee. moeten doen. Gunther Priem, ja, vertel. Op 7 maart 1945 is er een uh, aanslag gepleegd uh, in de Woeste Hoef in Apeldoorn. En er was dus een hele grote bekende uh, Hans Rauter. Van uh, dus een, een de hoog... Barne meinhof is dat bijna? Nou niet? ja, het was een hele hoge assessor. Ja, oh, hoofdverantwoordelijke nee. voor de vervolging en ontdrukking van het Nederlandse verzet. En die is toen daar uh, neergeschoten in de nacht van 6 op 7 maart. Ja. De bedoeling was dus uh, om ook het Duitse legervoertuig te bemachtigen. Maar ze wisten niet dat die router erin zat. Hij was zwaar gewond, hij overleefde het vuurgevecht. Maar ze hebben als, als represaille honderden gevangenen laten executeren. Maar van 117 bij Woeste Hoeven. Er is nog steeds een monument daar ter nagedachtenis van deze gevallen uh, geëxecuteerden. Oh, Oké. Okay. Dus dat is, wel, uh, dat is toch wel een heel bijzonder verhaal. Ja, dat is zeker. Dat is een wijk in Apeldoorn of zo ergens daar. Oh. Het is echt een nieuw verhaal voor mij, dit. Ja? Dat okay. ja nee, ik ken het niet. Goed, nou iets anders. We blijven een beetje in de oorlogstoestanden. In 1942, een Nederlandse mijnwerker Eiland Dubois... wordt, uh, zeg maar, uh, die, die wordt tot zinken gebracht. En niet door de, niet door de, de tegenstander, maar door, het, door hun, hunzelf, zeg maar. Ze doen zelf een dieptebom onder het schip. En uiteindelijk explodeert alles. Met ook allerlei mensen aan boord. Hè? En uh, ze waren samen aan het varen met de Jan... Uh, kijk, Jan van Amstel was aan het varen. En ze waren op weg naar Australië de oversteek aan het maken. Toen werden ze gespot door een Japanse uh, verkenningsvliegtuig. Toen dachten ze, oh, nou moeten we actie ondernemen. Toen bleek dus dat een van de ketels van deze eiland Dubois dat die niet goed functioneerde. En uiteindelijk uh, toen hebben ze een eigen schip opgeblazen. En niet alle bemanning kon ook op dat andere schip. De Jan van Amstel. Dus er zijn ook een aantal mensen daarbij gekomen. Het is wel een, uh, een heftig verhaal dit. Om die beslissing te nemen moet je voorstellen dat je voorstellen. Je, je ziet je eigen einde naderen. En dat heb je dan zelf in de hand. Je denkt, we moeten dit doen. Anders vallen we in de hand van, van de Japanners En dat is helemaal niet zo'n goed plan. Nee. nee. Dan ga je ook dood. Dan dan ga je maar ook dood. op wat voor manier ga je dan, dan je dood? Eens, alle informatie nog los. Uh, ja. los uh, weken. Moeilijk goed, hoor. Ja. Um, in uh, 1968... Was het voor de allereerste keer dat de BBC het nieuws in kleur deed? Oh ja. Dus dat, ja, ik weet nog inderdaad. Ja, dat gegeven moment ook. De Strauss-familie hier in Nederland. Dat oh, was in kleur en al die prachtige kostuums. Oh, nou, ja, Strauss, ja, dat is echt ja, wel heel ja, leuk. Ja, ja. ja. Uh, 1867, hebben we het er vaak over gehad. Uh, uh, Alex uh, uh, Graham Bell, je snapt het al, natuurlijk. <ZE2> vond de telefoon, ontvangt patent voor de telefoon. Uh, hij heeft ooit een microfoon ontwikkeld. En het maf is, hij komt. Uit een familie die heel veel met dove kinderen... Hij was eigenlijk leraar. Hij heeft heel veel dove kinderen uh, onderwezen... om een duidelijke manier van articuleren en goed communiceren... zichtbaar spraak, fonetische symbolen. Dat heeft hij allemaal bedacht. En uiteindelijk uh, was hij een leraar, als leraar bezig. En toen kwam hij in contact met Herman van Helmhults En dat is een natuurkundige. En die was met uh, het overdragen van uh, geluid... via een elektronische weg. En toen dacht hij van, hé, hey, dit is interessant... En uiteindelijk waren ook nog uh, Anthony Mackie en Elisa Gray bij bezig. Die hebben allemaal naast de pot gepist, zeg maar. Sommige mensen hadden tekort geld om uh, patent aan te vragen. Dus uiteindelijk heeft Alexander Bell heeft patent aangekregen voor de telefoon. En heeft daar een smak mijn geld mee verdiend. Dat is uh, geinig. En dan zou je denken, hoe klonk dan nou het eerste telefoongesprek? Nou, dat was dit. Oh ja, Hoor je Graham bell? Graham, leuk die uitvinding. We sturen even een brief. Dan weet ik zeker wat je zegt. Een dus, uh, ellende heeft hij aangericht. Nou. Iedereen uh, is maar aan het bellen. Vroeger dacht je dat iemand gek was als hij uh, in zichzelf praat. Maar tegenwoordig zijn ze allemaal aan het bellen. Aan het bellen? Doen ze niet meer voor mij? Het is alleen appen? Nee, ze, we hebben ze zo'n oortje in gewoon. Is dat ze, weer in? Ik heb het nog nooit uh, gezien. Nee? Okay. nee? Ik zie het continu. Dus ik word er een beetje dus... gek van. Ja, nee. Goed. Nou, en uh, dat... er is toch ook... Uh, het is nu drie jaar geleden dat de stropers voor het eerst toegeslagen hebben in een ja. Europese dierentuin. Ze hebben in Thorry thory suit in het westen van Parijs een vierjarige witte neushoorn hebben ze gedood. Ja. En ze gingen er vandoor met een van zijn hoorns. En dan denk ik van... Ze, hebben ze gewoon even afgeslagen daar. Ja, maar dan hadden is het ze geen kunnen doezicht? laten leven of zo, hè. Nee, dat kan niet. Nee, die, nee? Kan je die, die zagen niet, al, kan ze niet afzagen. Nee, nee, nee, nee. Nou, je kan het verdoven. Wat maar is... ik, ik heb wel begrepen dat af en toe uh, in bepaalde natuurgebieden. dat uh, de, de dieren gewoon afgezaagde horens hebben al. Ja, dat klopt. Dat doen ze van uit voorzorg. Heel goed. Ja, ja dat is goed. Ja, 30.000 tot 40.000 euro kan het in China opleveren. Ja, ja omdat ze er, een of andere, dat ze dan grotere plassen door krijgen. Ja, nou, Even, echt, jezus, die... hoe, hoe oud <coughs> ben je dan? Lichtfiets is kinderachtig, maar dit is helemaal kinderachtig. Ja. Nee, goed. Kijk, dat wij dames hebben dan gewoon een dagcreme... dat we denken van nou, daar, gaan we, daar worden we ook jonger door. Dat is niet zo duur en niet zo uh, life-taking. Nee, maar er zijn wel weer dieren mee, mee lastiggevallen... die crème van jou. Ja, die allemaal konijntjes. Ja, die zijn allemaal ingesmeerd in hun ogen. Ja, oh. je moet toch weten of het niet... Uh... Kijk of het gaat tranen. Oh, zo zielig. Goed, 7 maart door de jaar 1. We hebben er weer een ja. kleine aandacht aan besteed. Goed, we hebben lekker boze mannenplaat hier. Five finger death punch Fuck, wat een rare naam A bit of... I'm a little bit off today Something down inside me's different Woke up a little off today I can tell that something's wrong I'm a little thrown off today There's something going on inside me I'm a little bit off today A little bit off today I'm a little bit off today It's all a little bit off See I'm a little bit off today I cannot put my finger on it Got up a little off today Play that same old song I don't really wanna try today I see nothing in my reflection I'm a little bit dry today I feel like I could die today I'm a little bit off today I feel like I could die today hey. Broken. I didn't need a reason why today I don't Poosje, mijn muziek. Ja. We hebben een CD uit F8. Geen F1, maar F8. En dit is het milde stuk wat er op te vinden is. Dit is de zingel ook. En ik kan me voorstellen dat... Ik... Gaat het over neuken? Nou ja, zeg. Nou. Nou, zeg over fuck is het altijd leuk om te zingen natuurlijk, hè? Ja, dat moet je ook altijd doen. Ja, hoor, dat het er altijd in, fuck. Dat kan het nooit, kan nooit uh, vervelen, zeg maar. Uh, dit was 5... Uh, Five... A finger dead punch and a little bit of today and you can all fuck off for a day. Zo is het, is het. goed. Het is uh, tijd voor de verjaardag. Uh, of jarig zou zijn geweest, dat kan ook. En blijf maar een beetje op afstand, want het zijn alleen klappen die ik uitdeel. Goed, uh, vandaag uh, is hij jarig. Ik heb het over Ronnie Brunswijk... Het was natuurlijk een hele grote vriend van, uh, van uh, Daisy Boutussen. Nou wel, dat was niet voor heel lang. In 1984 nam hij ontslag. Hij was de lijfwacht, hè? Hij was de lijfwacht van uh, Daisy Boutussen. Oké. Okay. Ja. En uiteindelijk uh, heeft hij een bank overvallen in uh, 1984. Daar heeft hij voor in 1985 twee weken in de gevangenis gezeten. Toen dacht hij, ik ben raak wel zat van. Toen is hij ontsnapt. Toen is hij uiteindelijk door Jungle junglecommando gewo uh, geworden... Uiteindelijk heeft de Binnenlandse Oorlog gevoerd tegen het regime van deze Boutussen. Later is die, uh, is die vriendschap weer tot stand gekomen. Alhoewel, is om om helemaal waar, maar goed, ze hebben het bijgelegd. Dat was in 2010, dat dus heeft nog wel even op zich laten wachten. Maar uiteindelijk heeft deze uh, Ronnie Brunswijk uh, ja, heel veel dingen uh, tegen het regime van Boutussen gedaan. Dat heeft uiteindelijk ook een bloedblad opgeleverd in uh, Mooi Warna. En het is echt familieleden en dorpsgenoten zijn daar echt uh, nou, op een hele luguberige wijze om het leven gekomen. Dat is allemaal achter hem. Hij is nu zakenman. Hij heeft goudmijnen. Hij is invloed, een van de invloedrijkste personen in de goudwereld. En hij schijnt heel veel voor arme mensen te doen. Dus uh, okay. hij is een soort Robin Hood. Hij wordt als Robin Hood gezien daar uh, in Suriname. Dus dat Leuk. is het mooie Leuk. te weten. Oké, okay, Ronnie Brunswijk, gefeliciteerd. Gisteren, uh, gast. Bijna je 60ste verjaardag. Ja, wie vandaag ook jarig is, uh, is Kees Pruis. Maar hij is wel al lang overleden. Hij is 131 jaar geleden geboren. Maar hij was dus een Amsterdamse. Uh, uh, cabaretier en volkszanger. En die was vooral uh, populair tijdens het Interbellum. Denk je, wat is dat? Dat was dus de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Oh. En hij heeft dus zelf... Dat, uh, hij staat bekend voor uh, het, het kleinste... van het, het Groene Dal in het Stille Dal... Dat is uh, waar kleine bloempjes bloeien. Dat ken je niet. Dat is een, heel, dat is wel een schattig oud Nederlands liedje. Okay, nee. En ook uh, ik zou, uh, dat we toffe jongens zijn, dat willen we weten. Oh, ja, dat, dat is ook ken. van hem. Ja, ja, ja. Dus dat is wel heel grappig. Dat, ja. uh, dat vond ik ook leuk dat om even te helemaal, noemen. Dat is echt, Dan spreken we over 1925, 1926, 1927 ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, Dus echt wel even een tijdje geleden hoor. Maar die toffe jongens, die, uh, die, die hoor je nog Tof wel. jongens zullen we zijn. En dan zou denk je denken, oh, daar zijn we, we, spelen nu... Uh, en twee ogen zo blauw, die, die ken je ook wel. Oh, die ja. ken ik ook nog wel. Nou, ja. degene waar ik meer van op de hoogte ben is, uh, is, uh, is dit. Oh, een jaar jonger dan uh, Ronnie Brunswijk. 58, Taylor Dane. Ze begon in 1985 solo en ze had een, een grote hit met Tell It To My Heart. Maar later ook nog met dit. En ze had een gegeven moment een platencontract waar ze bijna niet onder, onderuit kon komen. Ze moest muziek maken. Dat lukte allemaal niet, uiteindelijk heeft ze nog geacteerd. Er is een tijdje stil geweest. Uiteindelijk heeft ze uh, in 2000 heeft ze nog een, een solo plaat gehad. Uh, Planet Love, dat was een grote hit in de VS. En ze zong voor de, voor de uh, Game, de uh, Gay Games, uh, zong ze dit. Facing a Miracle. Ze, ze lijkt ook een beetje op de. op Patina Turner die stem. Ja, dit wel, ja. Dat komt ook een beetje met de muziek hè? Best. Leuk ja. hoor. Ja, leuk dit. Uh... Ja, vandaag is ook de geboortedag van Albert Karel Willink. Oh ja. En uh, hij is, uh, was een Nederlandse kunstschilder. Maar hij uh, was ook wel heel erg bekend. Uh, ook wel meer van uh, het uitgaansleven en zo door, door Mathilde. Ja, Mathilde precies. Hij ja, was toch wel heel uh, bijzonder. Ja. Want die uh, kledde zich in vong leng. En, uh, maar ze, ze, ze deed echt uh, heel uh, veel eisend en uh, alles. En toen is hij dus, van haar gescheiden. Uiteindelijk is hij met de kunstenares Sylvia Kwiel graag getrouwd. En uh, ja, zij werkt al sinds de jaren 70 ook onder de naam Sylvia Willink. En uh, ja, hij is inmiddels wel overleden, maar hij heeft toch wel een, uh, een uh, kunstzinnig bestaan gehad. Ja, allemaal. aparte schilderijen. Een beetje ja. surrealistisch. Een beetje, het is, het, het is uh, echter dan echt of zoiets ja heel apart. Het is een aparte. Uh, als we het toch over schilders hebben, Piet ja. Mondrian zijn ook jarig zijn geweest. Hij is overleden in die 44. En als een kunstschilder ook, hij heeft de stijl ontwikkeld. Het moest allemaal vrolijker. Het was allemaal zo zwaar, zware kleuren en ook die meubels waren allemaal zo zwaar. Dus hij kwam echt terug bij, uh, was het geel, blauw en rood. Dan moesten terug. En er waren meerdere mensen die erdoor geïnspireerd waren. Rietveld was er ook eentje van en meerdere uh, ontwerpers. Uiteindelijk ging hij in 1938 naar Londen. Dan kreeg hij door uh, Ben Nicholson een woonruimte aangeboden. En tijdens de Blitz noemen ze dat. tijdens de, de, de bomaanslag in Londen kon hij net ontsnappen aan de dood. En uiteindelijk in 1940, op 23 september, precies, ging hij van Birmingham naar New York met de boot. En dan kwam hij daaraan en heeft hij door Harry uh, Holtzman een atelier toegewezen gekregen. En, dat is leuk, meubilair, maar ook een platenspeler. Oh, okay. En zit ik al lekker boeien, gast. Wat hij in zijn vrije tijd doet, dat maakt mij niet uit. Als hij me schildert. Door die platen spelen, kwam je in contact met Boogie Woogie. En je begrijpt ook, ja, het duurste schilderij dat hij gemaakt is Boogie Woogie. Ik heb het gisteren nog even zitten bekijken met al die plakplaatjes erop. Het was gewoon niet af toen hij doodging. Oh. Maar dat is het, ik weet niet hoeveel miljoen dit opgeleverd heeft: 150, 160 miljoen. Wat de gek ervoor geeft. Wat de gek ervoor geeft. Ja. Nou goed. Die vandaag ook jarig is: is uh, E.L. James. Dan denk je, wie, was, wie is dat? Maar dat is Erica Mitchell, als een Brits schrijfster. Die is bekend geworden met haar erotische romantrilogie. Fifty Shades of Grey. Ja. We zijn wereldwijd al 65 miljoen van verkocht gewoon. Hè? Ja. En dat alleen maar vanwege... Het neuken. Heb... Ja, ja. Wat Een beetje. Ja. Ja, zijn we weer terug bij haar. En hoor. die tie rips, hè? Die, die, die, die hebben echt een grote vlucht genomen. De tie rips. Ja, ja. ik heb ook zo'n collega die af en toe het boek er al mee leest. Het ziet er ook wel uit als zij praten. dat wel aan doet. Wel aan het M. Dat ja. ziet ze wel, zo ziet ze er wel uit. Ja. Zie je niet? Dat ze aan de SM, SM en, Ja, zij is volgens mij zo'n meesteres. Ja. Ja. Nou, ik zie het er niet <laughs> helemaal af. Ik heb toch een andere vrouw in mijn hoofd. Als ik oh. me laat vastbinden is het niet door deze vrouw. In ieder nee, nee, dat is wel duidelijk. Nee, dat mag ook niet, dat mag ook helemaal niet, daar heb ik afspraak over gemaakt. Dat ligt ook uh, vast in een contract dat ik ja, getekend heb. Dat zal voor de verjaardag straks alweer natuurlijk uh, de zandvoortse voor ze berichten. Even terug naar vroeger. Althans, het klinkt. Dit klinkt leuk, dit. De Fantogram. En dat heet Dear God. Oh, no. ...is het nieuwe album Dear God. Roep hem maar aan, roep hem maar aan. Ja, het is misschien de tijd dat het wel even in de tijd dat het allemaal niet zo goed gaat. Ik zit wel te wachten dat er ook een rechtszaak komt. In Nederland is natuurlijk een man overleden, 86, aan corona. En de vraag is natuurlijk hoe heeft hij het te gods hem opgelopen en had het kunnen worden gekomen? En wie is, is de schuldige? schuldige? En dan moet hij ja. onderzoek naar komen. En er worden ook twee weken lang worden er vragen over gesteld. Er komt weer zo'n rij met uh, zeer hoogopgeleide uh, mannen. Die, ook misschien komt er ook een vrouw bij. Dat moet eigenlijk wel, anders klopt het niet helemaal. En uh, die gaan dan iedereen vragen: hoe kan het dat deze man is overleden aan de corona? Dat toch de rechtszaak over natuurlijk. Nou, wat ik wel. Ik heb nog een stukje gelezen over die man. Die zegt maar: uh, zijn uh, villa is gebombardeerd door een Nederlandse drone. Heb je dat gehoord? En uh, Nederlanders kregen opdracht van een Amerikanen. Omdat er namelijk een. Uh, ja, er zou een IS hoofdkwartier zitten in die villa. Daar ja. was niets van waar. Er zat gewoon een man... met zijn dochter en zijn vrouw... en ook nog een neef en een, en een broer zat daarin. En die is gewoon gebombeerd. Hij is als enige daar uitgekomen. Oh, ja. echt... en daar kan geen schadevergoeding tegen op nee. trouwens. Hoor. Want, uh, nou goed, het hij zegt... is onbetaalbaar. Ja, hij is naar de overheid daar geweest in Irak, maar dat, die wilde niks betalen. En ja, die hebben, maar hij ja, gaat toch wel zijn huis terug, neem ik aan, in eerste instantie. Ja, hij, hij kreeg ja. een schadevergoeding van de Amerikanen... Want die hebben de opdracht gegeven van 7500 per persoon. Nou, dat is nou niet echt heel veel. Ja, in je huis? En, nou, daar heb ik niks over gelezen. Dus dat heeft hij voor laten voor wat het is. Hij zegt ja, maar dat is natuurlijk een belediging gewoon. Dit is, ja, een foutje kan gebeuren. Maar dat, en nu gaat hij naar de Nederlandse staat... want de Nederlandse staat heeft die uh, opdracht uitgevoerd... En die piloot heeft ook al gezegd dat hij dagenlang niet heeft kunnen slapen... omdat hij iets heeft gedaan wat gewoon helemaal niet goed was. Hij heeft iets gebombardeerd wat helemaal niet... dat was gewoon een normaal gezin. Dus de, nou ja, nou vraagt hij, vraagt hij de schadevergoeding aan Nederland... van 2 miljoen geloof ik of zo. Nou, de, ja, het is bizar. Maar, ja, maar, denk, maar weet van, ja. je nog, vorige week hangt het erover... dat er een foutje was gemaakt in de Tweede Wereldoorlog... dat er, mensen, dat er 600, ja. 700 mensen in, in Apeldoorn of zo ergens daar... waren Amersfoort... Uh, waren uh, gedood Ach, mensen, ja. dat ze zich vergist hadden want ze waren op zoek uh, ze waren uh, eigenlijk op weg naar een plaats in Duitsland ja, ja. en uh, hebben die mensen ook allemaal schade voor de gekregen nou volgens mij never ja het is, het is een moeilijk verhaal dit maar ja, ja. zo'n gast die, hij kan bijna niet meer lopen hij moet de operaties ondergaan ja hij heeft er geen natuurlijk geld voor. is dat heel erg het is, hoe moet je hoe moet je hiermee omgaan weet je ja ik, ik, ik denk ook wel een beetje van uh, met crowdfunding uh, dat ze dat soort dingen ook uh, moeten doen ja, het er is gewoon heel... Als mensen op tv komen en er wordt gecrowdfund, ge bam, dan hebben ze gelijk heel veel geld. zoals was die ene vader, ja. die alleenstaande vader, die heeft heel veel geld gekregen toen. Ja, het is, het is echt, moet te uh, doen zijn hoor. De media en hij, ja... Hij komt in Nederland en dan krijgt een heel ander publiek... dan de hij in zijn eigen land aan de touwtjes gaat trekken. Sterkt, het lijkt me afschuldig als je iets mee hebt gemaakt. Zeker weten. waren even de draad kwijt van het programma. Zandvoortse berichten. Ik denk dat doen we straks naar het volgende plaatje. Nee, dan komt het helemaal niet uit. Nee, komt het allemaal niet uit. 35-programma Side Events krijgt vorm. Team Zandvoort, Marketing, Gielsen en Backbone... Druk hebben samenwerking bij elkaar. En, uh, goed, het schijnt nou een uh, redelijk uh, overzichtelijk iets te zijn. Heb je zelf nog ideeën? Kan je het ook natuurlijk nog even aangeven? Um, wat komt er onder andere? Een expositie. Dat had ik al gezegd. Bij de, de H.D.M.Z. Een circuit run komt in het weekend. Het begint op 27 maart. Dan is het de aftrap. Dat wordt een heel sportief weekendcel met de circuit run. En ook uiteindelijk de, de, de 35 van Zandvoort. Uiteindelijk expositie, escape van F1. Uh, de vreugd zal ook een. Heel veel expositie van auto's in de kunst. En verder zullen in restaurants allerlei um, platgereden hert worden gereserveerd. Gereserveerd worden of niet? Oh nee, dat is res Gereserveerd ja. worden. Goed, nee, en ja. restaurants hebben ze ook allerlei speciale gerechten die doen denken aan de Formule 1. Oké. Okay. Ja, uh, er is. Vorige week vrijdag is er. Of had je, had je dat, dat? Speelplek bij Oranje Nassenschool? Nee, heb niet. Geopend? Oké. Okay. Want uh, afgelopen vrijdag werden ze geopend door Wethouder Berentse Op het plein van de Oranje Nassenschool. Geholpen door buurtkinderen. En er waren allemaal grote uh, doeken om grote klim, klauter- en toestellen getrokken. En in zijn, uh, in zijn toespraak roepde hij de inzet van de betrokken moeders uit de buurt. Want jullie hebben mij wel wat grijze haren bezorgd. Maar zonder jullie vasthoudendheid en doorzettingsvermogen was het er niet geweest. Al dus sprak hij de initiatiefnemers Rentia Visser en Tamara Vossen toe. Ja, maar, al die, maar nu zaten er allemaal de dekens overheen... die konden ze niet af krijgen. Ja, nee, jawel. <lacht> en uh, het is wel zo van... Uh, de kinderen hadden ook inspraak in het proces. en De ja? leverancier ontwierp drie voorstellen... waar de kinderen uit mochten kiezen... En de ene zei, lekker voor een soort schommel, Maar dit is ook leuk, een draaiding en zo. En ze, welk cijfer zou ze het geven? Een honderd, roept ze enthousiast. Een honderd, kijk. Ja, ik leuk het toch. Nee, ja. Ik wil wel, oh ja, het wordt er, nu zie je de foto. Het wordt er afgetrokken uiteindelijk. Ja. uiteindelijk. Ik ben wel nieuwsgierig. Ik wil er wel cijfers over zien. Hoeveel kinderen eigenlijk uh, uh, uh, vallen van dit soort apparaten. Want ik vind het toch allemaal cijfer Ja, maar Er zit er wel een, een soort grasmat onder. Zodat het geen... Uh, ze valt niet op de rots of zo. Ja toch, ik denk dit, dit gevaar moet je eigenlijk meiden. Kinderen kunnen Kinderen ze gewoon niet... Kinderen moeten spelen. Het is heel belangrijk spelen. dat ze van hun, uh, van hun apparaatjes afkomen. Van een uh, social devices. Dat is wel een stuk veiliger dan zeg ik, hierbovenop klauteren. Ja, ja. Ik vind het, nee, ongehoord dat, dat hier geld voor wordt. Uh... Nou, hou. je op. Als je nog meer van st het nieuws. Ja, ja, onbekend wateroverlast in de Haltestraat. Een aantal horecaondernemers en bewoners uh, aan de Zwaluwe uh, uh, straat. Die hebben sinds 20 februari hun kelder vol met water staan. En ze pompen soms wel een paar keer per dag om dat eruit te halen. En het loopt gewoon weer terug waar het vandaan komt. Geen idee. Ze hebben gevraagd naar... Um, naar de gemeente sparen Eilanden uh, door PWN is er ook weer naar gekeken. En die zegt van, nou, wij hebben geen lek gehad. Bij ons kan het niet zijn. Dus nou, is de kous mee af. Dus nu wordt er weer teruggegeven aan de, aan de gemeente. En de gemeente heeft gezegd, wij laten het onderzoeken. En misschien komt de hoge waterstand misschien door werkzaamheden op het circuit. Oh, nee, kunnen we het circuit weer een schuld geven door werkzaamheden? Nou, dat zou mooi zijn natuurlijk, nee. Nou, dat is een beetje vaag. En uh, vooral de klikspaan, de corner en televisie hebben we allemaal belast van water in die kelder. En je snapt zelf wel, ja, dat is irritant. Zeker als je daar dingen, spullen in opslaat. Maar dat kan ook allerlei schimmel veroorzaakt, weet je, veroorzaken. Dus dat is, dan moet je echt vanaf van het water. Zeker. Dus, ja. uh, volgend weekend is het weer NL Doet. Dat wordt georganiseerd geor geor uh, door het Oranje Fonds. En uh, samen met duizend organisaties in het land. Uh, kijk even op de website wat je kan doen. Ik weet in ieder geval dat bij kinderdagverblijf Pippeloentje... en na schoolse opvang PipKids... is sowieso je hulp nog nodig bij binnenklussen. Murenverven, bolderkar en zo. Ik ga Volgend jaar ga ik ook een, uh, mijn huis erbij zetten bij Enaldoet. Dat is ja, me een heel goed idee. Er ja. Maar uh, er is ook nog uh, 14 maart uh, is je hulp nodig... voor een leuke buitenklus bij de volkstuinersvereniging Zandvoort. Daar worden de schuurtjes en het toilet opgeknapt. Dus ga naar enaldoet.nl en kijk wat je allemaal kunt doen in Zandvoort. Goed, met elkaar weer aan de gang. Ja, oké. Okay. leeft met Marcus, Jolande en nee. Wilco. Even, even een streep. Nieuws uit Zondvoort. Even een streep door Marcus. Die is nog steeds op school fanatiek bezig. Ik nou, snap best wel met dit weer, dat je de straat op gaat foto's te maken. Nou goed, straks nog even de zand. Nee, de Jolande-keuze. Dat nog geen keuze gemaakt. Ik heb nog geen Kan ik kiezen? Nee, zoveel leuks. Ja, nou, Dat zeker. hoor je straks. Eerst maar even een andere plaat. Hier, Graham Cinnamon. aan de smith. Een beetje op Big Mouth Strikes Again. Lekker een gitaar. En een beetje dat lijzige stemgeluid. Ik krijg altijd een beetje, ik vind, dit, dit krijg ik altijd een beetje dit gevoel. Stop de negativiteit. Tobak leeft. Ja, dat is wel een beetje zware jaren tachtig trek aan je voorbij. Cinnamon. Uh, Geddy Cinnamon. En dat heet, where are we going? Waar gaan we heen? Ja, wat is het zin voor het leven? En uh, en we hebben het allemaal goed op ons beeldscherm. En uh, leef je wel echt het leven die je wil. Nou, zeker. Tuinbak leeft op deze tropische zaterdagmorgen. Nou, als ik zo naar buiten kijk, denk ik. Wat een lekker. Het ziet er ja, geweldig het, uit, inderdaad. Ga ja. lekker naar buiten, gaan wandelen. Blijf op afstand van anderen. Blijf, zeg... Maar haal die frisse neus. Ja, dat is dus zeker goed. Als je wat kiempjes hebt misschien. Ja. Misschien dat, het dan, uh, dat die frisse lucht ook wel weer heel goed is zeker. bloed even lekker pompen door je lichaam. Heerlijk. Dan loop je op het strand en dan zie je daar... Wie staat er nou? Closer. What the fuck? I'm here to learn from you. Oh mijn god. Zo zie je zo'n Portugees slagschip. Oh, ja. Zo groot is hij niet, hoor. Het is vandaag trouwens ook bijzonder. Want het is vandaag de dag van de pakketbezorger. Dat is... Rambam en de BNN Varen hebben deze dag gelanceerd. Oh ja, leuk. En ze geven op deze dag... Trek hem naar binnen, die pakketbezorger. Oh. Geef hem een kleine financiële attentie. Of oh. een knuffel. Gewoon een lekkere koek en een koffie. Laat blijken dat jij zijn werk waardeert. Pak dan pak aan, zeg je dan tegen dat, hem. Daar wordt, uh, wordt hij wel onrustig van. Want dan komt hij met zijn schema niet uit. Want nee, hij nee, heeft een heel strak schema. Dat is waar. Wat laat. En er is een hele bekende film over gemaakt. Een vriend van mij die kwam laatst op mij. Ja, die Jezus, was heel naar die film. Wat een naar film. Ja. Plas in een fles overvallen worden. En, ja. Ja, en pak je ze af. Nou ja, je komt er gewoon uh, niet en uit. En boetes als je een dag ziek bent. Echt uh, van heel veel geld. Eigen, eigen bussen aanschaffen. Nou, het is echt niet te doen. Pas geleden had ik wel een mysterie. Ik had ook iets besteld via Marktplaats. Altijd spannend. Dan maak je geld over. Krijg je het opgestuurd. En ik had het softwarepakket opgestuurd uh, gekregen. En het stond ook dat het, dat het afgeleverd was. Het stond echt... Ja, het moet in de bus gevallen zijn. Dus ik in de, bij de bus onder het vloerkleed kijken... achter het gordijn in de garage is hij daar naartoe gerold. Ook niet. Ik ben de buren, alle buren af, nergens. Het stond zich afgestempeld. Hoe kan het nou? Het heeft echt een week geduurd... En uiteindelijk stempelen ze dat gewoon al af. Of melden ze het af dat het bezorgd is. Maar is het nog niet bezorgd? Het kan echt best wel gewoon een tijdje duren. En dan gooi je het gewoon over je hek heen. Dus nee. Ze willen nu ja? willen ze pakketten willen ze af gaan leveren bij je bushalters of zo. Dan willen ze hokjes gaan maken. Okay. Dat daar je pakket aankomt. Of uh, dat ze bepaalde code van je krijgen. En dat ze het in je achterbak van de auto doen op die manier. Hmm, ja. ja nee, ik heb het niet of... Ja. Dat ze je, dat je voordelen open kunnen maken... Of een, of een doos open kunnen maken... en dat ze daarin doen met een code voor één dag. Ja. Ja, Zoiets, ja, ja. daar heb ik meer over gehoord. Nou ja, ze zeggen ook altijd van... die bussen die ze door de straat rijden... die jouw pakketjes allemaal rondbrengen... elke dag komen er zeker wel vier, vijf zieken voorbij komen... terwijl ik thuis ben. Hè, weet je wel. Dus er zijn er nog veel meer... Je zou denken, ja, dat is toch milieuvriendelijk? Maar ja, als je het zelf moet ophalen met je auto om één pakketje op te halen, dat is dan ook weer niet milieuvriendelijk. Dus dan ja. is zo'n pakketdienst weer veel beter dan iedereen. Dan moet je man met de fiets gaan ophalen. Dat pakketje mag je alleen ophalen in de fiets. Of op de fiets, in het, in het centrum. Dus dan moet je wel op de fiets gaan. Misschien moet je zoiets bedenken. Ja, dus, ja daar staan nog wel hoop toe. Maar ja, we willen toch steeds alles weer. Via de post laten bezorgen naar de winkels, dat is uh, zo geweest. Nou, ja. het is tijd voor die landenkeuze, want uh, die is ja, dus alweer later we dan normaal. Ja, die hebben klaarstaan. En uh, het is Dane, want die is jarig. Die moeten we uh, even uh, terugspoelen nog, zie ik. Ja, ja, ja. Ik, ja. echt ja, jaren ja. tachtig dit, vast aan, hè? Echt jaren tachtig ja. met bij elkaar Ja, geweldig. Ja, het is echt als je die riem losmaakt, dan spelen we al zo naar beneden. Ja, wel, uh, wel spannend. Ja, Telerdeen 85. en Ja, toen to was uh, er. Toen was ze ook nog heel jong, was hij 23 of zo? Echt wel, begin van haar carrière. Ja, ja, Taylor Dane. Tell it to my heart. prove your love als die andere plaat. Uh, hoe uh, ging die ook alweer? Nou, die ging zo. En in 2010... deed ze volgens mij de opening van de Gay Games. En dat gebeurde toen natuurlijk... al. Dat was een stuk trager nog. A miracle is happening. Precies. Iedereen komt uit de klas vandaan. En de afgelopen week was het ook weer in de wereldrijd door... Uh, de, de zoon van... Shabbat... Uh, uh, ja, hoe uh, uh, heet die? Bartjebot. Uh, Bartjebot, uh, Bartje die was in de uitzending bij de door Die heet voor heel veel... Nee, goed, heet uh, die niet Splinter? Splinter, oh dat kan wel. Ik weet het niet eens ja, meer. Van die rare namen. Ik denk van... Een splinter, dat is iemand waar je last van hebt. Een storm, weet je? een storm had je ook. Je oh. had gisteren de hele familie die aanschoof ja, het, met een Maar verhalen. die andere heette, gewoon ik, Patrick gewoon. Ik en had wel het idee dat er heel veel bekende Nederlanders weer aan tafel schoven. Gisteren ook bij uh, de Wereldrijd door, maar ook bij uh, Op 1. En wat dacht je bij Jinnick? Uh, Jinnick uh, moet je uitkijken dat ze niet zoveel zeggen in die rtl in die Bekende Nederlanders terechtkomt. Dat ze ja. die allemaal aan tafel hebben. Want op een gegeven moment wordt het. Je, je vindt je, het zacht. te leuk en dan wordt het gewoon niet leuk meer. Dan is het voor de nee, kijkers het, niet leuk nee, meer. Nee, dan is het. Onder ons je wordt het dan. Ja. Daar ja. moeten ze wel mee vooruitkijken. Ze blijft nog steeds de beste hoor. Want als ik vergelijk met andere dames die aanschuif aan die tafels. Dan denk ik, ja, nee. Eva, ik heeft nog steeds ook wel dat, dat scherpe randje nog een beetje. Ja, maar wat leuk. ik wel leuk vind. is toch wel de varia variatie van presentatoren. Ik kijk dus, ja, ja, Ik loop ja. wel te zeppen tussen die twee. Ja, klopt. Dat geef ik heel eerlijk toe. Ja, ik zeker ook. Ik ga op ja. één is geen onaardig programma geworden. Zeker niet. Nee, uh, zeker. Ik moet af en toe wel even zeggen aan weer weer. Uh, Charles Groenhuis is wel echt met je de oude man. <laughs> een beetje, die, is, die, die is... Af en toe zit hij er even naast gewoon. Dan maakt hij een fout en dan blijft hij er een beetje in hangen. Dan ziet hij hem een beetje te kijken. Zo en toe, Gas door! Tempo moet omhoog! Ja, dat Goed, het is, wel is uh, tien minuten voor uh, tien. En uh, we kijken vandaag nog even. En uh, er staan heel veel uh, mensen toch wel een beetje ontevreden over de gemeente. In Nijkerk, ik weet niet of je het gezien hebt... de man die vrijdagmorgen in zijn witte pick-up... gewoon de voorgevel van de gemeentehuis uh, ramde en uiteindelijk binnenkwam. Hij heeft Meerdere keren heeft hij achteruit een voorraad, achteruit, voorraad. En uiteindelijk kwam hij naar binnen. En zijn er zijn ook allerlei filmpjes op YouTube te vinden. En een filmpje, die kwam over, overal voorbij. En die is dan aan het filmen. En, uh, ja, het was een burger die in het gemeentehuis was... en die, die, die zag het gebeuren of zo. Ja, nee, dat was gewoon een werknemer. Die was daar aan het... Uh, ze werd aan het doen. Hoor oh, je, wat is er aan de hand? Weg hier, het wordt gevaarlijk. En de ene gast bleef gewoon filmen. En uiteindelijk riep iemand, ga nou weg. Nee, ik heb een afspraak hier. Yes. Dat is wel grappig. De hele, echt een hele volpaal aan gruzele mensen. En deze man had een psychiatrisch pro uh, probleem. En kon gewoon geen hulp vinden. En dan dacht hij dan moet ik het maar rigoureus aanpakken. Dan rijd ik gewoon naar binnen. En het is meerdere gebeurd ook. Hè. In, uh, in augustus in 2008 18, reed je ook allemaal binnen? Oh, nee, nee toen er reed je eentje met gasflessen gevulde wagen het gemeentehuis binnen. Oh. Ja, waar was dat en, dan? En die, die als je weer kwam op moet leven. Nou, ja, dat nou, dus nou, ja, nou, is het probleem opgelost. Oh, nou, ja, dat is meteen opgelost opgelost. En doet oh, denken erg. aan. Het, die aanval op het uh, Telegraafgebouw uh, met die uh, grote brandexplosie. Oh, dat, dat we geen gemeentehuis doen. Dat, we, dat, uh, oh. dat is meteen helemaal hele Narigheid. Narigheid. Ja, ik denk, Goed, denk vrouwendag. Moeten we er nou weer aandacht aan hebben? Ja, morgen is dat zover. Jezus. Internationale vrouwendag. Ja? En het leuke is gewoon feiten over vrouwen. Hè, dat uh, vrouwen 50% van de wereldbevolking zijn. 66% van het werk doen. En maar 10% van het wereldinkomen. Dat klopt niet, dames en heren. Echt nog een keer? En we, hebben maar, hè, we, we, we doen dus 66% van al het werk. Ja, echt waar? En we verdienen maar 10% van het wereldinkomen. En we hebben maar 1% van alle bezittingen. Dus dat is niet goed. En van alle armen op de wereld is 75% vrouw. Uh, ik gewoon een Kalimero moment aankomen. Ja. Ja. <laughs> en van de vluchtelingen op de wereld is 75% vrouw. En dat, dat uh, durf ik wel een beetje te betwijfelen. Volgens mij, al die vluchtelingen die uh, gaan. Het zijn voornamelijk jonge mannen. Ja, dat Die hopen had ik wel een op, op gezinsvereniging dacht ik. Waar komen deze cijfers vandaan? vrouwen verdienen in Nederland gemiddeld 23% minder dan mannen. Oké. Okay. Dus ja, het is wel, het is wel het, heftig. Het is wel maf ja. Ik bedoel, ze doen 66% van het werk en ze hebben maar 10% Ze verdienen vrouwen. dus 23% minder. Maar dat werk valt ook onder het het huishouden is toch geen werk. <laughs> Bij, uh, speciaal voor jou durf ik dus wel te zeggen. Er is nu ook een internationale mannendag op 19 oh, okay. november. Daar hadden we echt behoefte aan. Want we en krijgen daar staat er staat dus natuurlijk ja. bij. Er staat niet bij hoeveel ze meer verdienen dan de vrouwen en dat soort dingen. nee dus, uh, Maar het is wel... Uh, wij, wij doen uh, 33% van het werk en krijgen uh, 80% ja, van het zoiets. loon. Zoiets. Ja. Zoiets? Maar, uh, voor mannen is het uh, die dag weer om uh, het promoten van positieve rolmodellen. En uh, in, onder de aandacht brengen van discriminatie van mannen. En het verbeteren van de man-vrouw relatie. De, nou ja. de discriminatie van mannen. En volgens mij heeft de man de laatste tijd niet zo goed beeld neergezet. Nee, en het bevorderen van de gelijkheid tussen man en vrouw. Het erkennen van positieve mannelijke bijdragen aan de samenleving. Aan nou ja, maar al het geweld tegen vrouwen wordt toch voornamelijk tegen mannen... Nou ja, goed. Gedaan. Afgelopen week nou, ging het verleggen. natuurlijk weer over hoe, hoe. Doet de man nog iets in het huishouden? Of blijft hij ja, het gewoon. Het schijnt dus toch hetzelfde te zijn. Het is het hetzelfde als van jaren geleden. Ja. Ik kijk naar mezelf. Ik, ja, ik mag niet aan het was goed komen. Dat, echt, dat is echt oh, niet mijn ja. ding. Ik, ik, ik hang het toch wel eens op. Maar dat is ook vaak niet aan de wensen. Dus ik het voelt niet aan de wensen hoe het moet uh, hangen. Een gouden tip, hè? Zeker uh, nou? bloesters, Doe ze gewoon allemaal ophangertjes. Dan, ja, dan, dan, dan, heb je, dan heb je ze goed ja, opgehangen. Dan kan je er weer aflopen. Er nee, we zijn bepaalde structuren, daar voldoe ik niet aan. Ik probeer het nog wel eens, maar het is niet vaak goed. Alleen als het buiten hangt, dan, dan, kan het, dan heeft het nog meer ruimte. Maar binnen is het nog speciale regels. En verder, ja, ik doe wc schoonmaken. Wij denken dat ik dat het vaakst doe. Nee, nou, toch wel. Wij zijn ook degene die het meest beveilde. Jij bent de, de smetvreesigste smet ook. Nee, dat niet. Want jij, jij doet het hier in de studio ook, want ik het ja, ook klopt. wel weer een corona beurtje hier in de studio. Ja, nee, ik loop af en toe als met je na, wel, dan loop ik van het de auto, hè? Met, ik. Van, met de auto, met een doekje loop ik zo zeg maar het huis door en nog ja. een keer en nog een keer. Heb ik nou, nu kan het wel weer dit jaar. heb we ja. het wel weer een beetje gehad. Dit jaar. Ja. Dit jaar. Okay. Ja, nee, ja. goed. Nee, goed. Het, het schijnt een beetje hetzelfde te blijven. En uh, vrouwen die hebben gewoon die verzorgingstaken gewoon ingebakken. Er zit een DNA. Ik denk dat mannen het niet zo gauw zien. Want je hebt ook zo'n heel naar filmpje nou. op internet dat de man zegt van het is zo grappig. Ik leg hier alles neer en volgens mij wordt hij getoverd want het is zomaar weg steeds. Ja. En aan de, aan de hand uh, zegt juist je vrouw, ja die was ook zomaar weg. Ja. Ja. Hij zegt ik probeer het steeds. Dan leg ik weer alles neer daar ja. en dan kijk ik naar de hand en het is weer weg. Nou zo raar. Ja, niet opgelet. Ja, nee. uh, ik weet het wel als ik zeg maar van een uh, ochtendje praat hier op de rijder thuis kom, en dan valt het lichaam ons in de gang. En dan zie ik over de stof liggen en dan meteen actie. Ah. Niet denken van, dat doe ik straks van, want dan zie je het niet meer liggen. Dus iedere zaterdag stof jij de gang? Eigenlijk, iedere zaterdag kom ik thuis dan loop ik even met de stof, doe ik door die gang heen, even de trap af, en dan, dan zie je het. Dan heb je het meeste eer van je werk, zeg ik altijd weer. Ja. Want anders dan, als je het later doet, dan zie je het niet. En dan denk je van, waarom doe ik dit ook allemaal niet verder? Ja, waarom? Nou goed, van het oude dansgevoel uit uh, de jaren tachtig. Taylor Dane, tell het to je hart. Nou, iets wat net oud is. Het is, ja, het is weer een oud gegeven, een nieuw jasje. Maar het is lekker dit, what the fuck zeg. Dons Verstein op de zaterdag. Moe, fijn hoor. En uh, goed, het is net uit deze plaat. En, uh, ja, het, het klinkt als heel oud, maar het is uh, toch redelijk nieuw. Ja, op een gegeven moment is de opbouw van zijn plaat altijd een beetje hetzelfde, natuurlijk. Nou, wat het net over de vrouwen moeten meer aandacht krijgen. Het schijnt dat er uh, <laughs> toch een uh, groepering is in Amsterdam. Die vinden dat er meer figuren, vrouwelijke figuren in verkeerslichten moeten komen. Maar ook dat er meer straatnamen naar vrouwen moeten verwijzen. Nou, ja, Je okay. kan je kan met hele belangrijke dingen bezighouden. Er zijn van die kleine dingetjes. Ja, je zou denken: besteed eerst aandacht aan de vrouwbesnijder. is misschien of zo maar dit zijn ook belangrijke dingen. Goed, nou, ik kijk nog even jou voor ja. de laatste. Ja, er is een, uh, een bakkerij in België en die heeft een heel leuk gebakje gemaakt. En dat heet het uh, uh, Lachend Kakske. Het is eigenlijk een soort gemaakt van meringue en chocolademousse. En het is gewoon eigenlijk een drolletje in, in zo'n zo papiertje. Oh ja. En die is maar 1,50, trouwens ook erg goedkoop. Maar die, die zijn dus eigenlijk om geld in de laat te brengen van de Vereniging Zonder Winst, oogmerk Stop Darmkanker in België. Het schijnt dus dat de eigenaar van die uh, bakkerij, die uh, voert al zeven jaar de strijd tegen darmkanker, 13 operaties ondergaan, 50 wow. chemotherapieën. Hartstikke nou, de, de, de, de, de gaat, uh, de trek in zo'n uh, lachend kakske ver, vergaat je wel. Ja. Maar het is natuurlijk wel belangrijk inderdaad. Want het blijft belangrijk dat, uh, dat mensen... Uh, als je 55 bent, krijg je ook een uh, onderzoek dat je naar je darmen. Dat je een klein beetje uh, laat onderzoeken als er bloed in zit en hoe het oh, is ja. met je darmen. Doe eraan mee. Wees er op tijd bij als er wat is, want dan kunnen ze nog wat doen. Want uh, je wilt toch niet hetzelfde hebben als deze meneer uh, van Geusens, okay. Johnny. Ja. Maar het is dus, uh, ze kosten maar 1,50 en uh, 50 cent gaat naar het goede doel. Ik vind dat vind ik wel een goedkoop gebakje. Dat is zeker een goedkoop gebakje. Ja, ja. Ja, nou, leuk. Leuk gebaar. Leuk, ja, zeker meer een leuke mensen... actie. Ja. Het is stoppen darmkanker. Ja. Lachend kakske. Ja. Ja. Nou, uh, ja, het is natuurlijk, uh, ja. Ja. Ik zie nog denken waar we het nog over kunnen hebben. Deze laatste secondes voor tien Laat uur. Nou ja, we gaan gewoon deze week weer heel goed onze handen wassen. Hopen dat het niet te, te gek gaat. Oh ja, die coronavirus. Ik was als het net maar vergeten, niet vergeten, een half uurtje. Niet, Begin jij er weer over? Ja, maar ja. Ik, ik, heb er dan zelf, ik hou er toch een beetje bij in het in Excel-bestandje. Om te kijken hoe snel. Hoeveel mensen er besmet zijn? 128 de, in Nederland? Ja, dat is gisteren 128. En meestal rond een uur of 12 tussen 12 en 2, dan hoor je of het verder is gegaan. Oké, okay, nou, kom hopelijk niet. Ik hou mijn hart vast. Oh god. Nou, sterkte. En we spreken graag volgende week voor een nieuwe aflevering. Hopelijk. Hoor. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...